7 uur. Door al negens met het NOS-journaal. Woningbezitters kunnen de investering om hun huis duurzamer te maken, maar moeilijk terugverdienen. Dat concludeert het planbureau voor de leefomgeving. Met de huidige subsidieregeling verdienen huiseigenaren hun investering niet of pas na tientallen jaren terug. Een bijdrage aan het halen van de klimaatdoelen zal daarom veel kleiner zijn dan waar het kabinet van uitgaat. De tabakslobby is er tegen de afspraken in via de VVD ingeslaagd... om toch invloed uit te oefenen op de tabaksverkoop. Daardoor zijn anti-rookmaatregelen vertraagd of verwaterd. Dat concluderen journalisten van The Investigative Desk... in een verhaal gepubliceerd door Follow the Money. In het Nationaal Preventieakkoord staan allerlei maatregelen om roken te ontmoedigen. Zo zouden de accijns flink verhoogd worden... en zou elk product een neutrale verpakking krijgen... Maar na een lobby van de tabaksindustrie zou de VVD de coalitiepartners hebben overgehaald om een aantal maatregelen te vertragen of te schrappen. De terrorist die vorig jaar in Nieuw-Zeeland 51 mensen doodde bij twee moskeeën, heeft de aanslag maandenlang voorbereid. Dat heeft de aanklager gezegd. Ook was de man van 29 van plan om de moskeeën in brand te steken. De Australiër heeft een volledige bekentenis afgelegd en later deze week volgt de uitspraak. Hij kan levenslang krijgen. Na de basisscholen en middelbare scholen begint vandaag ook het mbo weer. Zo'n 500.000 mbo'ers gaan weer naar school. Er zijn in verband met het coronavirus looproutes uitgezet en spatschermen geplaatst. Ook moeten studenten anderhalve meter afstand van elkaar houden. En veel lessen worden nog online gegeven. Bayern München heeft gisteravond de Champions League finale gewonnen van Paris Saint-Germain. Het werd 1-0 in Lissabon. De enige goal kwam van Kingsley Coman. Het is de zesde keer dat Bayern de Champions League wint. Het weer vandaag wisselvallig met buien en af en toe zon. Vanmiddag vooral in het noorden buien. Het waait een matige tot krachtige westelijke wind. En het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen regen en veel wind bij maximaal 24 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is R van de hart van de ANWB.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 We'll The pageant still unfolds Set the bike up on the angles line Het is zomer in Zandvoort. Koel de zomer. Op CFM.